En er moeten nog heel wat profetieën vervuld worden voordat de Heer Jezus terug kan komen en het Koninkrijk van God zichtbaar wordt. Jan van Bardeveld, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Eindtijden Profetie. Klopt dat? Er moeten nog heel wat profetieën vervuld worden. Ja, als ik daarover begin, dan zijn we over een uur nog niet klaar. Maar en, over een, snel en over een eeuw. Uh, dan uh, genieten we nog van een herhaling in de hemel van wat er allemaal voor wonderbare dingen gebeurd zijn in het begin van uh, de 21e eeuw. Maar jij schat wel in dat over een eeuw we wel uh, in het koninkrijk gaan oh, zijn. Oh, ja. ja, dat wel. Ja, ja over... Over één eeuw, dus honderd jaar, hè? Ja. hebben we de eerste honderd jaar van een rijk rijkte zo'n beetje op ah, kijk, hoor, zo. Ja, Ah, kijk, Dan mogen de mensen gaan uitrekenen wanneer jij denkt dat het koninkrijk van God is. Oké, okay. maar eerst maar eens kijken. Kijk, het gaat in deze tijd natuurlijk om het herstel van Israël. Ja. Dat is dé sleutel om deze tijd beter te verstaan. Ja. En sinds 1948 is dat in gang gezet? Ja, sinds 1948. En dat herstel van Israël is... Ik zeg de ingang naar de doorbraak van het koninkrijk van God. Ja. En dat topt uit op natuurlijk de wederkomst van de Heer Jezus en op het Duizendjarige Rijk. Dat lezen ja. we duidelijk in de Openbaring. Openbaring 19 komt de Heer Jezus terug in heerlijkheid. En die grijpt de Satan en die gooit hem daar in de afgrond voorlopig. Mm -hmm. En dan komt het Duizendjarige Rijk. Maar ja. voor die tijd moet er nog heel wat vervuld worden. Heel veel profetieën. Ik zal er een paar noemen. Mm -hmm. De eerste profetie is de eerste stam Ephraim, die uh, nog terug moet komen. Ja, daar hadden we het al over, uh, pas geleden, e ja. even, even de afleveringen. Ja, ik heb Want... het eventjes terloops genoemd. Ja. We zullen even kijken naar, ik meen Ezekiel 37. In Ezekiel 37, daar komt het dal van Dorre Doodsbenderen tot leven. Ja, Dat is Israël. de bekende tekst. Ja. En dan, als die door de doodsbender tot leven komt, daarna voegt Efraim zich bij Juda. Ja. Efraim is er nog niet. Nee, Juda is er wel. Juda is er wel, Joodse volk, ja. Juda. Ja. Ja. En Efraim niet. Nee. Dit is het hout. De profeet die moet een stuk hout pakken. Eén voor Juda en de Israëlieten die daarbij horen... En dan een stuk hout voor Efraim en de Israëlieten die daarbij horen. Mm -hmm. En dan zegt de Heer in vers 19... Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik neem het stuk hout van Jozef... dat aan toe toebehoort en van de stammen van Israël die daarbij horen. Ik voeg dat bij het stuk van Juda en maak ze tot één stuk hout... zodat zij één zijn in mijn land... Hand. Hè? In mijn hand. In mijn hand. Oh, mijn hand, oh ja, dat is een, even een drukfout van mijn bril. Nee, in ja. mijn hand, ja. ja. Nou, dat is natuurlijk ook belangrijk, dat is nog belangrijker in mijn land, want ja. het is in mijn hand natuurlijk, ja. dat God ze in zijn hand houdt. Ja. Maar, dus die stam van Ephraim moet nog terugkomen. En er zal ontzettend veel zal dat gebeuren. Ja, waar, waar bevindt die, die stam zich, weten we dat? Waar, waar ze zitten? Uh, ja, daar is, uh, zijn, zoals het toen gebruikelijk, heel wat uh, groepen mensen die zich dan uh, Ephraim noemen. Ja. Maar uh, dat, dat, dat is niet zeker. Nee. Er wordt wel veel van voorzegd in de Bijbel. Neem eerst eens uh, Jezaja 11 bijvoorbeeld. Daar mm -hmm. staat ook een interessant gedeelte over die stam van Ephraim. Als dus God Isseel verzamelt, hij zal de verstrooide dochters... Van de verdrevenen van Israël verzamelen in Isaiah 11 vers 12. En de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier eind der aarde. Dan zal de afgunst van Evrim verdwijnen. En zij die Juda benauwen zullen uitgeroeid worden. En dan gaat het eh, wat hey, ze dan mag, gaan doen. Mag ik even wat vragen? Wat is de afgunst van Evrim? Nou, ze zijn op het Joodse volk afgunstig. Omdat die waarschijnlijk in veiligheid in Israël wonen. En zij nog niet. Oké. Okay. Ja. Nou, en dan staat in vers 14, Westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen. Dus als, pas als Everim terugkomt, kunnen zij definitief de Hamas uit de Gazastrook verwijderen. Ja, maar dat betekent oorlog. Dat betekent oorlog, Daar staat er ook op de schouder vliegen. Ja. En dat zijn oorlogsvliegtuigen. Ja. Dat gaat, gaat zeker gebeuren. Nou staat er gaat er nog veel meer. Isaiah 11, uh, Ezekiel 17 hebben we net gehad. En dan kom ik bij Zachariah 9. Zachariah 9 vers 13 gaat ook nog over Efraim. Uh, uh, Zachariah 9 vers 13. Wel span ik mijn juda op de borg, boog. En ik leg... Uh, nee, wel span ik mijn juda en op de boog leg ik Efraim. Natuurlijk logisch. Juda wordt gespannen dan heb je de boog en daar wordt als pijl wordt Eferim opgelegd. Dus met andere woorden, zo we samenwerken. Ja. En wek uw kinderen Oceaan op tegen de kinderen van Griekenland. En Griekenland, er staat in het Hebreeuws Javon en dat wordt vertaald met Griekenland. Maar het is ook een plaats in het westen van Turkije. Okay. Dus uh, dat uh, valt nog te bezien. Nou, dat Eferim dat komt terug. Ze zijn in Tel Aviv be bezig om genetisch onderzoek te doen naar een of andere stam in, in uh, het noorden van Pakistan mm -hmm. en het zuiden van, uh, uh, van Afghanistan. Dat zijn nogal ruige lieden en die noemen zich allemaal met israelitische namen. En die zeggen zelf dat ze van Efraim afstammen. Hm. Maar we weten het niet, want er zijn nog heel wat andere stammen die dat claimen. En als je het optelt, dan heb je twee werelden vol. Ja, maar genetisch kunnen ze dat bepalen, DNA waarschijnlijk... Ja, DNA-onderzoek zijn, DNA zijn ja. ze mee bezig, dat ja. klopt, ja. ja. Dat klopt. Maar nou, dat is dus, dat is dus Everin, die, uh, En Maar even, waar moeten die heen? Die moeten naar de bergen van Israël. Ja. En de bergen van Israël heb ik al zeer uitgelegd. Die Dat is waar nu... Uh, het Palestijnse gebied uh, A zit. Een gebied A van de Palestijnen, dat is waar de Palestijnen volledige autonomie hebben. Ja. En dat is waar Abbas zijn wens heeft uh, volbracht: dat is geen Joden. En Abbas heeft het herhaaldelijk gezegd: geen Joden in de nieuwe Palestijnse staat. En ondanks dat, ondanks dat het puur racisme is wat die Palestijnen doen, zegt de paus: Ik herken deze staat. Ja. Het interesseert de waarheid en ze zeveren over het internationale recht tegen Israël, mm -hmm. maar ze schenden dat zelf met, met alle grove voetstappen die ze maar kunnen zetten. Ja, want in de praktijk uh, moet een Jood ook niet proberen om daar binnen te komen. Nee. Dat is nee. heel gevaarlijk voor ze. Ja, behalve dan uh, in gebied C, mm -hmm. hey, dat is waar al die zogenaamde kolonisten zitten. Ja. Dat noemen ze de Westbank. Dat is natuurlijk die naam de Westbank is natuurlijk ook flauwekul. Heb je ooit een rivier gezien met een bank, een, een, een oever van, van, van 30, 40 kilometer? Het is allemaal zo'n zo bedrieglijk spel met woorden mm. om Israël in het kwaad daglicht te zetten. En daar is de hele wereld mee bezig. Ja. En bijna iedereen die, die, die, die, die trapt daarin. Maar in elk geval. Zij zullen gaan vechten tegen. Ja, het wordt één volk. Onder één koning, en dat lezen we ook in Ezekiel 37, één volk onder één koning in het land Israël. Is dat dan ook Gaza? Ja, dat wordt Gaza ook bij. Dat, ja. dat Dat moet ook weer terug bij Israël. Daarom las ik dat net. Ja. Westwaarts, dat is Gaza, ja. zullen zij de Palestijnen op hun schouder vliegen? Ja. ja hoor, dat gaat allemaal de goede kant op. Ik vind het alleen jammer voor de goedwillende mensen die daar ook in Gaza wonen. Ja, zeker. Dat ja, is heel, heel, heel verdrietig, is het allemaal. Ja. Ja, nou, dan gaan we verder. Een tweede ding wat nog gevuld moet worden, dat is de tempel die in Jeruzalem herbouwd moet worden. Ja. Dat is natuurlijk uh, het grootste probleem en het grootste wat er gaat gebeuren. Nu staan daar de twee uh, islamitische tempels, ja. uh, de rotskoepel en uh, de... Uh, hoe heet die moskee ook alweer? Al-Aqsa. De Al-Aqsa moskee. Ja. En uh, daar zijn ze erg fel op. Erg heilig is het niet voor die Palestijnen, die maken daar een stenengooigebied van. En uh, joden die daar op bezoek gaan, die worden met stenen bekogeld enzovoorts. Maar dat doet er niet toe. Dat doet er wel toe natuurlijk. Nou ja, ik zie wel eens filmpjes uh, op, uh, op Facebook langskomen. Waarbij uh, inderdaad, als, uh, pas geleden nog weer kleine kinderen die daar op de een of andere manier op dat tempelplein uh, waren gekomen, en die worden gewoon uitgejouwd uh, door, door de moslims, uh, want is, zij mogen daar niet komen. Nee, weet ik. Dus heel, heel erg is dat. Ja. Maar goed, dat gaat ook op een gegeven moment uh, veranderen. Ja, maar dan zal... moet... Je had het vorige aflevering dat er een wonder in Nederland moet gebeuren met onze regering. Maar dan moet er ook wel een wonder gebeuren, wil dat die, die moskee daar weggaan. Ja, dat ben ik met je eens. Maar het is geen wonder dat er is alsof er wonderen gebeuren. Nee, dat is duidelijk. Het is... <laughs> ja. Dat is, daar, dat is daar heel gewoon. Ja. En ja. zo zal door een onverwachtige... Maar dit zal geen gewoon wonder zijn, Jan. Als... Als er opeens een tempel op die plek staat en die moskee's zijn daar weg, dan is er dus wel radicaal iets veranderd in de situatie. Dan, ja, dat, dat zeker. Ik denk dat, en daar bid ik ook voor, dat God al die vijanden van, van Israël, zoals in Washington en in Brussel, mm -hmm. en, en, en ook in de Verenigde Naties, en, en, en wat hij nu al doet met veel Arabische landen, in pure verwarring brengt. Mm. De, de economische recessie waar we het een vorige keer over gehad hebben. Naar, naar aanleiding van de Shemitah. Ja. En, of, of iets anders. Er gaan verschrikkelijk grootste dingen gebeuren. Waardoor Israël de vrije hand krijgt om de tempel te herbouwen. Ja, verwacht jij dat uh, zeg maar de uh, beurscrash die in 2008 is geweest... dat die nog gevolgd wordt door een grotere beurscrash? Ja, volgens Jonathan Kahn wel, ja. ja. Ja. Dat, dat wel. Het is inderdaad zeven jaar later. En het, het kan is maar zo gebeuren. Zeg je? Het kan maar zo gebeuren. Ja, en ja. het is ook aan het eind van het jubeljaar. Ja. En dat is ook in september, ja. eind van het jubeljaar. Mm -hmm. En het is ook uh, de, de, de laatste bloedmaan. Ja. Die bloedmanen, dat zijn uh, uh, van de tetrades. Dat is een serie van vier maandsverduisteringen die alle vier achter elkaar vallen op een grote Joodse feestdag. Ja. En de laatste van de laatste serie, dat is de serie eh, 2014-2015, ja. die valt dus... Uh, in, in deze periode Ja, we hadden eigenlijk deze serie gewoon volgende maand moeten maken, maar ja, dan hadden we niet in oktober kunnen starten, want... Het, uh, ja, dat is, dat, is allemaal jou, dat is allemaal jouw ja, zaak. Weet je, we hebben straks een nieuwsrubriek uh, bij Family Chef, dat heet uitgelicht. En als er echt dingen in Israël gebeuren, dan zullen we jou nog wel eens even een paar keer vragen om uh, jouw visie erop te geven. Ik zal proberen, niet mijn visie, maar de Bijbelse visie erop te geven. Dat dan beloof ik. Maar je. dan ga ik ervan uit dat uh, jij je laat lijken. Nou, dan moet je niet geven. zo zeggen: jouw visie, dat <laughs> ik probeer de Bijbelse visie te geven. Is ja. ik, ja. Zodra ik dat niet meer doe, dan ja. Uh, ja. word ik ontslagen. Ja, precies. Ja. Nou, die tempel. Ja. Dat is, uh, zo even kijken naar Haggi. Hebben we nog nooit iets uitgeciteerd, de profeet Haggi? Nee, dat dus is, aan is wel de beurt. een heel mooi boek. Haggai gaat over de tempel. Ja. En de, de mensen, de Joodse mensen in de tijd van Ezra en Nehemia, toen profeteerde Haggai, ja. die uh, maakten geen haast om de tempel te herbouwen. Ja. Ja, helemaal geen haast, mm -hmm. ze hadden er geen zin in, ze hadden, ze hadden veel te druk met hun eigen huizen, hun ja. eigen bedoeling. En uh, op een gegeven moment zegt de profeet: ga herbouwen naar de tempel, dan zal de Heer zegenen. De Heer ging zegenen. En dan, in Haggai 2, gaat de profetie over in eindtijd. Dat gebeurt vaak dat er in, bij alle profeten, dat ineens een profetie overgaat naar de eindtijd. Let mm -hmm. op, dat is heel boeiend. Vers 7. Want nog een korte tijd zal ik de hemel en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja. Eindtijd, de aardbeving. De, de eindtijd staat vol met aardbeving in ja. de Bijbel, in de openbaring ook. Ik zal de volken doen beven. En de kostbaarheden van alle volken zullen komen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vullen. Mm. Dat is eerder gebeurd natuurlijk. Tijdens de inwijding van Salomo. Ongelooflijk, wat een heerlijkheid van God kwam er. En de priesters konden niet blijven staan. vielen mm. plat op de grond. van de heerlijkheid is heerlijk. Ja. Ja. Ja. Dat gaat dan weer gebeuren. En er staat er dan in vers 10. De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, hmm. zegt de Heer der Heerscharen. Op deze plaats zal ik heil geven, luidt het woord van de Heer der Heerscharen. Dus de, de, de, ja. Er komt dus een, uh, een, een, een groot tempel uh, door deze profetie. Maar deze nieuwe tempel, die zal door de Messias gemaakt worden. De Messias zal daar een grote rol in spelen. Hmm. Ik denk zelf dat deze tempel... Laten we eerst maar eens naar de Thessalonicensebrief gaan. Okay. Dan krijgt Paulus ook weer eens een beurt. Dan zal hij in de hemel misschien ook tevreden zijn. Heb ik toch altijd al gezegd, zegt Paulus dan. Waarom citeer je mij niet? In de tweede brief? geeft Paulus een zeldzaam scenario van de eindtijd. Een scenario van de eindtijd. Want er is geen gemeente in het Nieuwe Testament die zoveel met de eindtijd bezig is dan de Thessalonicense. Mm -hmm. Ik heb dat eens aangestipt, maar er zijn zes of zeven citaten van Paulus... die, die gaan over de eindtijd in de eerste Thessalonicense brief. Het Heer Jezus zal komen en een ja. grote heerlijkheid. Ja. Maar toen hadden ze nog één vraag. En dus, ze stelden een vraag aan Paulus. En zegt hij in Thessalonicense 2... Nou, wij verzoeken, uw broeders... De betrekking tot de wederkomst, de komst van Heer Jezus Christus. En onze vereniging met hem. Dat is dus de ontmoeting in de lucht. Weet je nog waar ja, we het over hadden? Zeker. Onze ja. vereniging met hem. Mm -hmm. Dat jullie niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeerd. Alsof de dag van de Heer reeds aanbrak. Daar hebben we een vorige keer over gehad, de dag van de Heer. Dat is een vreselijke tijd van allemaal oordelen van God... Een tijd van dikke duisternis, een tijd van aardbevingen, een tijd van vulkaanuitbarstingen, mm -hmm. verschrikkelijke dingen. Yeah. Hm? Eh, want, staat hij, en dan komt er een scenario, eerst moet de afval komen. Dat zien we dus nu in de kerk van het Westen. Puur ja. afval, van het woord van God, van het profetische woord. En het tweede dan, dan moet de mens der wetteloosheid zich openbaren. Dat is de antichrist, de mens der wetteloosheid. Ja. Hij uh, heeft geen wet, alleen zichzelf. De zoon des verderfs, wordt het genoemd. Ja, je ziet daar de, de, de contouren al van komen, ja, hè? de mensen, heel duidelijk. de, de wetloosheid. Ja. De zoon des verderfs. En je ziet het ook, uh, ze willen van uh, de ISIS wel alles verderven. Ja. Alles maken ze kapot. Ja, ja Hij is de moordenaar in het begin. Ja, en, en hij, het enige wat hij doet, is vernietigen. Stelen, ja. vernietigen en, en kapot maken, ja. Alles. Ja. Dat zegt de heer Jezus zelf, in Johannes 10, mm -hmm. vers, vers 9, of 9, geloof ik. Nou, hij, hij de, en als de zoon des verderfst, de tegenstander. Dat is in het Grieks staat de, de Satan. Mm -hmm. Satan betekent tegenstander. Ja. Die zich verheft tegen God wat, en wat voorwerp van vereering heet. Tegen alle godsdiensten en alle religies mm -hmm. zal hij zich verzetten. En wat gaat hij doen? Zodat hij zich in de tempel van God zet ja. om aan zich te laten zien dat hij een God is. Dus met, met allerlei zijn, tekenen. Met zijn privézet ja. vliegt hij naar Jeruzalem. En misschien uh, gaat, komt de paus wel met hem mee. Mm -hmm. en, en hij gaat daar in die tempel zitten en zegt ik, ik ben God. Ja. En dan, ik denk dat dat gebeurt op de helft van de laatste week... Voor de eind, voordat de heer Jezus terugkomt. Drieënhalf jaar? Drieënhalf jaar, ja. ja. Uh, uh, op, uh, nee, op het, het begin van die drieënhalf jaar. Ja, ja. Dat, ja. Het begin Sinds van de na, laatste drieënhalf jaar. Na, na de eerste drieënhalf jaar? Ja. Dan komt... Ja. Want ja. dan barsten natuurlijk alle, uh, alle filiolen of hoe noem je het, uh, alle emmers van toorn van de heren ja, barsten los. Ja. Ja, ja, ja. En dat gaat hier gebeuren. Dus ja. die tempel... Waar we het net over hadden, waar de heerlijkheid des Heeren kwam. Die zal eerst verontreinigd worden. En die zal dan eerst gereinigd moeten worden. Ja. En daar zijn ze dus druk mee bezig. Om dat vast, eh, laat ik zeggen, klaar voor te zijn. Dat is die rode koe. Ja. En volgens Leviticus moeten ze een rode koe, helemaal rood, zonder vlek of wimpel. Mm -hmm. eh, moeten ze slachten. En de as daarvan zal gebruikt worden voor het... Reinigen van de tempel. Ja. Zo gaan in het tempelinstituut... Ben je er wel eens geweest? Nee. Nee? Nou, dan moet je toch eens wat films maken. Dat is waar alle voorwerpen die voor het eredienst in de tempel... En, en de gouden minoraat die zij is er al gemaakt. Maar de, de vaten voor de tempel, de tafel de toonbroden mm -hmm. en alle lampen die worden daar gemaakt van goud. Het is, het is ontroerend om dat te zien met je eigen ja, nou, ogen. dat moeten we dan inderdaad maar eens een keer gaan doen. Je moet je het doen? Maar je kunt het ook op internet bekijken. Ja. Dat heet de Instituut. Oké. Okay. Tempelinstituut. Ja. En wat, zie, wat is er nog meer gebeurd? Heel interessant. De leider van het Instituut die trok met een team, archeologen onder andere, naar Eilaat. Dat waren geruchten dat daar goud gevonden was. Mm. Was ook zo. Een Australisch team. Van, we had daar goud gezocht en ook gevonden. Ja. Maar veel te weinig. Om te, te kunnen exploiteren. Ja. Zij dachten, dat moet toch, volgens de Bijbel moet daar toch ook goud te zijn in die bergen bij Eilat. Dus zij zoeken, zoeken, zoeken. Ze kregen dus een vergunning van het ministerie ja. in Israël. En ze vonden een enorme hoeveelheid goud. En uh, zij blij. En ze kregen dus ook vergunning van de regering om dat te exploiteren. Mm -hmm. En vroegen ze aan die leider van het Tempelinstituut, wat doen jullie met al dat goud? Nou, dat spreekt toch vanzelf, zegt Dat gebruiken we voor de heilige vaten van de tempel. En als we daar genoeg voor hebben, dan gebruiken we het voor de betalen van de arbeiders en de materialen voor de tempel herbouwt. Dat, dat we, he, leeft dat. Bij de politici leeft dat niet. Nee. Want die weten dan wel, als de tempel herbouwd wordt, is er een, dan breekt er een wereldoorlog uit ja, precies. Ja. door de islam. Ja. Aan de andere kant... Ja, dus ook de politici uh, zijn toch ook allemaal Joods opgevoed en die zullen toch ook de profetieën kennen. Ja, Maar die willen het niet. Nee, dat is duidelijk. Die ja. willen het ook niet. Vinden het veel te gevaarlijk. Aan de andere kant zijn er voortdurend, al, al meer dan een jaar, besprekingen aan de gang van leden van het Joodse Sanhedrin mm -hmm. met een toprabbijn uit Turkije... En die zegt het huis waar God moet gebouwd worden, zegt de Koran ook. En dan maken we samen, want zal, jullie leren toch ook dat het een bedehuis voor alle volken mag zijn. Dus het moet ook voor ons moslims een bedehuis zijn. Ja, ja. ja. Dat is griezelig. Ja. Ja. Zou, en, en, Zou, denk je dat dat een reëel scenario is? Ik vrees het. Ja. Ik vrees het. Ja, er zijn natuurlijk een hoop mensen die uh, hopen dat er een keer een, een, een skutraket uh, de verkeerde kant op komt. En ja, dat... maar dat, dat was al bij, uh, ik, me, ik meen, die Yom Kippur-oorlog in ja. 1973. Ja. Toen begonnen ze te schieten en ik zeg: oh, oh, zeg ik tegen een vriend van me, Johan Vrinsel was dat. Mm -hmm. Verschrikkelijk. hij zegt hij: Jordaniërs, schieten nogal slecht. Maar nou, Hoe komt het eigenlijk dat, dat uh, Israël, dat hele tempelplein, wat toch zo nagenoeg, wat toch zo vast, vast genageld zit aan de historie van, van, van Israël, dat ze dat uit handen hebben gegeven? Dat is de schuld van Moshe Dayan. Toen ze in 1967 het, uh, het tempelplein veroverde. Jeruzalem is ouders. Ja. Jeruzalem is van ons. De tempelplein is van ons, ja. juichte ze. Toen zei. De opperrapijn van het leger, Rabbi Goren heette die, mm -hmm. die zei, laten we meteen een bom zetten onder die uh, onheiligdommen op het tempelplein en, en, en de tempel gaan herbouwen. Ja. Ja, dat was een heel plan. Ja. Toen zei uh, uh, Moshe Dayan, die echt een seculier Jood was, mm -hmm. die zei, geen sprake van, We zullen vriendelijk zijn tegenover de islam en tegenover de moslims. Want dat zijn tenslotte onze broeders. En dan uh, zul je zien wat we oogsten. Nee. Wat nee, oogsten ja. ze? Nou mogen ze er niet meer op. Ja, nee precies. We weten inmiddels hoe zeg maar, er gereageerd wordt. Hè? Dus je, je, je ja, ja, probeert ja, ja. een goede daad te doen en je krijgt geen goede daad terug. Je krijgt geen goede Je krijgt ellende terug en ja. aardigheid. Ja. Men ziet, de islam, die ziet goede daden en toegeven en vrede willen sluiten, zien ze als zwakheid. Ja. En ze zien... Een stevige hand, zoals de Zesdaagse oorlog, dat zien ze als ja. kracht. Ja, plus, plus natuurlijk op het moment dat Israël vrede aanbiedt, dat ze het niet accepteren. Ook dat. Ja. Ook dat. Ik ben een en al vrede, zegt de psalm, ja. maar als ik spreek, dan zijn zij uit op oorlog. Ja. Zij een van de psalmen zegt dat. Ja, ja, ja maar... en vernietiging. En dat is natuurlijk ook wat die antichrist wil. En daar in de tempel gaan zitten en uiteindelijk gewoon zelf verheerlijkt worden als een god. Ja. En dat, denk ik, dat dat voor de Heer God de deur dicht doet. En dan breken de, pas die grote oordeel. In de eerste drieënhalf jaar van die zeven jaar, dan zien we uh, een tijd van vrede. Dat is ja. het witte paard, wat de Heer Jezus opent. Let erop, wie, wie doet die zegels los van het boek van de eindtijd, het, het scenario van de eindtijd? Het de Heer Jezus. Ja. Ja. Maar dus de, het is dus aan Hem op welk moment Hij... Dat, ja, ja. En daarom is er voor ons zo ontzettend veel, binnen het profetisch woord, is er voor ons zo ontzettend veel ruimte voor gebed. Ja. He, als de heer Jezus zegt ook, als die tijd van benauwdheid die dan komt, als die antichristen gezeten heeft, daar uh, in de tempel gezeten heeft, als die tijd van de antichrist komt, dan, dan is het zo verschrikkelijk, maar God kan die tijd verkorten. Ja. Dus wat is altijd een van mijn gebeden? Heer, u de tijd verkorten. Ja, precies. De tijd niet alleen voor, uh, voor het Joodse volk, mm -hmm. maar de tijd ook voor de, de gevangenen in Noord-Korea en Eritrea. Zeker. Ja, zeker. En, en zo heeft de kerk zo'n... Machtig wapen in handen. Ja, niet alleen een machtig wapen, maar een Messiaanse taak. Ja. Een taak om, om namens God als verlosser op te treden door, mm -hmm. door de gebeden. En als je gaat bidden, als je voor Israël gaat bidden... Dan geeft God altijd nieuwe stappen aan je. Om, nou, dan kun je dat nog doen. heb je zelf wat meegemaakt. Dan ja. kun je dat nog doen. Ja. En ga, pak dat maar op. Als je trouw aan dat gebed gebleken is, kan God je andere dingen toevertrouwen. Nou. En dan, zo is het met vervolgde christenen ook. Als je daarvoor gaat bidden en bezig bent, zoals bepaalde organisaties mm -hmm. doen. Niet? Dan geeft hij andere open deuren om die mensen te kunnen steunen. Ja, en zo zijn wij medewerkers van God. Niet alleen ijverige en vrome televisiekijkers, hè, die, die dag en nacht de, de Family Seven aan hebben, maar, maar ook die, die, die medewerkers zijn van God, ja, medebitters zijn. mee meestrijden om... Uh... Om meestrijden voor, voor, voor de komst van ja. dat koninkrijk. Goed, Jan, onze tijd zit er helemaal op. O, goed, goed. Ik ben ja. er pas op de helft van... De... Dan moeten we dat in de volgende aflevering weer meepakken. Dat gaan we doen. Maar voor vandaag zit het erop. Helaas. Ja. Dank voor je uitleg tot zover. En uh, bent u een medestrijder van God om uh, ja, dat uitstel wat God geeft, die genade die er steeds weer is. Die er is voor u, voor mij, voor Jan en voor de hele wereld. Om die te bewerkstelligen. Heer, u bent het waard om veel medestrijders te hebben, zullen we dan zeggen. Amen. U bent u een van die medestrijders. Dat hopen wij. Graag tot een